Op een woonwagenkamp in Groningen werden twee hennepkwekerijen gevonden. Vier van de zes arrestanten wonen op het kamp. Verder heeft de politie goederen, administratie en geld in beslag genomen. In Australië zijn bij een gasexplosie in een café negentien gewonden gevallen... van wie er drie slecht aan toe zijn. De explosie werd veroorzaakt door een auto die het café binnenreed... en een gasfles raakte. Een van de gewonden is de bestuurder van de auto... Het ongeluk was in het stadje Ravenshoe in het noordoosten van Australië. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Statenleden in Overijssel willen wachten met het gunnen van concessies voor twee spoorlijnen in de provincie. Aanleiding is de fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Gedeputeerde staten van Overijssel beslissen mogelijk vandaag welk bedrijf mag gaan rijden op het trajecten Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Statenleden van VVD en PVDA hebben nog vragen over de procedure en willen zeker weten dat er geen integriteitsproblemen spelen.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 Nothing today. Right now. schreven de Pasadenas hit-historie met deze nummer 1 hit-tribute, hit die, oftewel Ride On! 7, over 4 je luistert, Zandvoort op Zondag, zometeen hoor je weer Johannes van met het tennisnieuws Tennisclub Zandvoort tegen Leimoniërs. om de nummer 1 titel van Nederland Tennis Maar eerst Marlene Shaw Like a sound you hear Right Ready? We'll be and you Quick Center voor een oudje van Marlena Shaw en die had het over California Soul. We gaan eventjes uh, uh, even kijken uh, in Amersfoort toch Joop? ze spelen in Amersfoort. Ja, inderdaad dan en... door. Ja, de tennisclub de speelt inderdaad in Amersfoort. De finale om het landskampioenschap tegen Leimonias en uh, ja afkloppen, maar het gaat goed. Zandvoort. Want uh, Christophe Vliegen... daar waren we eigenlijk minder mee meer gebleven... Bij de, na de vorige reportage. Die won... die tweede set ook met 6-3... waarna het dus 2-1... in totaalstand... in de tussenstand uh, voor Zandvoort werd. Croc, uh, Scott Gringspoor... die was aan het spelen tegen Maximo Tour en die had... in de eerste set helemaal niets te vertellen... tegen de nummer 174... van de wereld. Terwijl hij zelf... nummer 508 is... Dat scheelt nog wel een beetje, dus ik had verwacht eigenlijk dat het een walkover over zou worden, maar de, niks is het geval daarvan. Want de tweede set rechte voor zijn rug en won met 6-4 en staat nu in de derde set met 3-1 voor. En dat vind ik opmerkelijk. Degene met wie je contact hebt... dat is toch echt wel iemand die er kijk op heeft... die meldt mij dat uh, Mertens... Uh, nee, hersteller O'Toen... Uh, uh, er behoorlijk doorheen zit. Nou, en dat belooft misschien wel wat. Want is het 3-3... Ja, dan is het zomaar de kans dat Zandvoort door set gemiddeld, want Corinne Le die won er één set en dan heeft Christophe Vliegen, of Schot Griekspoor, die heeft er twee gewonnen. Ja, dan zou zomaar het landskampioenschap voor Zandvoort heel dichtbij kunnen komen, Andor. En dat moeten we natuurlijk afwachten, want de dubbels komen nog eraan. Maar 3-2, dat vind ik goed. Ja, goede bericht vanuit Amersfoort, Joop, vind ik. Ja, Zeker, zeker, zeker. Ik ben er ook heel blij mee. En nou hopen we dat ze het vol kunnen houden. Ja. Laten we eerlijk zijn. Nou, hou ons op de hoogte. Wij uh, ja. nemen even contact op op Tien voor Vijf, als je dat goed vindt. Zo voor het uh, scheiden van het koren. <laughs> we gaan nog eventjes om een uh, uur of tien uh, voor vijf, zal ik jou nog even bellen. Fijn. Oké, okay, dat was Joop van es, En hij volgt voor ons uh, de lands, uh, uh, ja, strijd om de landtitel van de tennis. En wij gaan weer terug in de tijd. Een one day fly for Omar. There's nothing like this. Sip a glass of cold champagne wine. The rug that we lie on feels divine. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry uh, Night never ends, no hurry, no hurry uh, Shorty, no thick, so the lines get blurry And the nights in your palms, so we might get dirty <laughs> DJ, let De nieuwe nummer 1 in de Your Breakdown met Maurice Mulder. De nieuwe single van Metken heet Don't Worry. En kon dat ook wel eens een dat predicaat van zomerhitte voor 2015 kan die ook wel waarschijnlijk gaan krijgen. Maar dat ben ik weer over een aantal weken? Goed, in Roland gros, 6-4, Djokovic de eerste set. En nu 3-2 voor Vlaar Vinkra. En dat is Wilson Phillips. Als me mist, ai je me mist, Ai, ai me mist, als A falar. Como é que é? Vai. Nossa, nossa, falar je me mist, ai, ai, delícia, delícia. me mist, als me mist, als je me mist, als je me me me me mist, als je me mist, als Assim você me mata Você me mata? Ai, se eu te pego, ai, ai, je In de winter van 2012 was dat een grote hit voor Michel Tello. Elf week op nummer 1 in de 040. I set je in daarvoor. Wilson Phillips met Holdan. Precies half 5. Hoe kijk ik het uit? Het is tijd voor de dieren van de week dit keer. Niet alleen honden en katten zoeken een nieuw baasje... maar ook de konijnen in het asiel willen heel erg graag een eigen plekje. Zij zoeken een fijn huis met een tuin waar ze lekker buiten kunnen wonen. Het liefst met een passend soortgenootje, want konijnen zijn graag samen. Op dit moment zitten er zo'n acht konijntjes in het asiel te wachten op hun eigen huis. Allemaal hebben ze zo hun eigen karakter... Er zit dus vast wel een leuk konijn bij die bij u of uw konijn past. Kom eens langs om kennis te maken. En vergeet dan niet om even een lekker worteltje mee te nemen. Daar zijn ze gek op. Tot snel. Al dus het dieren-tehuis Kermeland, Keesomstraat, nummer 5 in Zandvoort. En uh, bel even als je langs wil komen, 571388. En uh, het dierenasiel is geopend van uh, maandag tot met zaterdag... van 11 tot 4 uur. En dan kun je dus terecht op het Keesomstraat, nummer 5, hier in Zandvoort. Goed, dat is over de dieren van de week dit keer. Gaan wij weer uh, de jaren 70 in met uh, niemand minder dan Billy Ocean. Heeft zijn eigen eiland, <laughs> zeg maar... En hij uh, heeft uh, goed geteerd op de, onder andere deze platen. I need to know Say I'll never get you blessed till the day I die To love, my friend But no still means no met a Root en daarvoor Billy, Billy Ocean Red Light spells Danger. We gaan even wat sport beetje behandelen. De Nederlandse volleyballers hebben gisteren in de World League België geklopt. De equipe van bondscoach Guido Vermeulen gaf in de Maaspoort... in de bossen voorsprong van 2-0 een set uit handen. Maar trok in het beslissende vijfde bedrijf... mede dankzij enkele acen van Nimir Abdelaziz. Toch de winst naar zich toe in 3-2... Dat zijn de volgende zetstanden... 25-21, 25-18, 14-25, 22-25 en 15-9. Vermeuligende naast spelverdelen Abdelaziz... ook Jeroen Rauberdink, Dick Kooi, Kai van Dijk... Thomas Koelewijn, Jasper Dievenbach... en Libero Gijs Jorna een basisplaats. Voor Nederland is het de derde zegen in de World League... na in de eerste twee wedstrijden Portugal twee keer te hebben verslagen... Vandaag nemen Nederland en België het opnieuw tegen elkaar op in de Maaspoort. Van volleybal gaan we naar handbal, want de Nederlandse handbalsters... hebben na een zwak begin de eerste wedstrijd tegen Tsjechië in de play-off... om een WK-ticket toch overtuigend tot een, tot een goed einde gebracht. Er werd 33-23. Oranje stond gisteren in Arnhem bij rust nog met 16-15 achter... maar sloeg in de tweede helft meteen genadeloos toe... Met een tussensprint van 7-1 werd een voordelige marge verkregen... en die werd gestaag verder uitgebouwd. Lois Abing en Nienke Groot waren de trefzekerste speelsters... in de ploeg van bondscoach Henk Groener. Beiden scoorden 7 keer. Yvette Brog en Estavana Polman gooiden ieder viermaal keer raak... De Tsjechische vrouwen waren voor de productie afhankelijk van Iveta Lusumova. En zij maakte 8 doelpunten. De return is volgende week in de Tsjechische plaats Most. De winnaar van het tweeluiken mag eind dit jaar meedoen aan de mondiale titeltoernooi in Denemarken. Serena Williams heeft gisteren voor de derde keer Roland Carross op haar naam geschreven. De Amerikaanse versloeg in een 41 finale Lucy Safarova. En won de 20e Grand Slam-titel eh, Slam uit haar loopbaan. De nummer 1 van de wereld, die het hele toernooi al worstelt met griepsverschijnselen, gaf in Parijs een riante voorsprong uit handen. Maar was in drie sets toch te sterk voor de Tsjechische: 6-3, 6-7 en 6-2. Williams bleef zo ook in de negende Engels onderlinge confrontatie tussen de twee ongeslagen. Uh, Nederlandse voetbalsters hebben hun eerste wk wedstrijd ooit in winst omgezet. De ploeg van bondscoach uh, Roger Reiners die versloeg Nieuw-Zeeland in het Canadese Edmonton met 1-0 met door een doelpunt van Lieke Martens. De 22-jarige linksbuiten schoot de bal in de 33 e minuut van grote afstand over de keeper in de hoek. Met de wind zet Nederland een stap richting de achtste finales. Nieuw-Zeeland zocht vanaf de aftrap direct met aanvallend spel... en lange ballen de weg naar voren. Kiepster Loes Geurts hield de ploeg van Rijners... In, uh, in de openingsfase op de been. Oranje schudden de zenuwen na een moeizame eerste kwartier van zich af... en drong Nieuw-Zeeland met combinatiespel steeds verder terug. Maar van doelpunt van Danielle van der Donk was afgekeurd vanwege buitenspel. Wist Martens in de 33e minuut het net te vinden. Oranje drukte daarna ondanks mogelijkheden niet door. In de tweede helft had Oranje het lastig. Nieuw-Zeeland probeerde met veel drukke kansen af te dwingen. Nederland had moeite om de bal in de ploeg te houden... en wist geen gebruik te maken van countermogelijkheden... maar de voorsprong bleef behouden. Nederland debuteert in Canada op het WK voor vrouwen. De Oranje vrouwen spelen in de nacht van donderdag op vrijdag... hun tweede wedstrijd in groep A tegen China. De Aziatische ploeg verloor de openingswedstrijd tegen Gastland Canada met 1-0. Het enige doelpunt in Edmonton viel in blessuretijd... en kwam vanaf 11 meter op de naam van aanvoerster Christine Sinclair. Dat was dus 1-0. Die strafschop was toegekend voor een ogenschijnlijk onschuldig duel... in het 16 meter gebied. De nummers 1 en 2 van de groep gaan naar de achtste finales... De vier beste nummers, drie van de zes groepen ook. Nou, nog één berichtje dan om het af te leren. Tiger Woods heeft gisteren tijdens het Memorial Tournament in Ohio... zijn slechtste ronde gelopen in zijn loopbaan als prof. De 39-jarige Amerikaan leverde een scorekaart in met uh, 85 slagen, 13 boven par. Zijn oude negatieve record was een ronde van 82 slagen eerder dit jaar tijdens de Phoenix Open. Woods die zakte naar de laatste plaats op de Memorial Tournament, kwam tot slechts één birdie. Verder sloeg hij zes bogeys, drie dubbelbokies en zelfs een quadruple bogey, oftewel vier onder par. Nou, dat is er in ieder geval slecht. <laughs> We gaan mis met, verder met muziek. Hier is Vivian McCone. bij CFM. Sing hoorde je voorbij komen. Het is uh, ja, kwart voor vijf geworden. Hoe zal het staan bij uh, tennisclub Zandvoort Leimonias? Joop van Ners heeft het antwoord op die vraag. Toch Joop? Even kijken. Ik we zijn gebleven bij uh, de derde set van Scott Giespoort tegen Maximo Tom. De laatste heren -single. Nou helaas, helaas, helaas vijf-zeven is het geworden voor onze Belgische vriend. Waardoor Zandvoort dus 2-2 uh, staat, maar met twee set voorsprong naar de dubbels gaat. En dat kan verschrikkelijk belangrijk zijn. Dat kan zomaar ervoor zorgen dat, dat Zandvoort uh, het landskampioenschap kan halen. Als de twee uh, dubbels, dus de damesdubbel en het herendubbel, gelijk eindigen. Dus ieder wint wat, ja, dan is Zandvoort volgens mij... Dan ligt het natuurlijk ook weer aan, aan de uitslagen. Maar volgens mij is het kampioen geworden dan. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van, van uh, TCZ. Oké, okay, nou en dan is het dan groot feest. En natuurlijk. Ja. Is er ook zo'n boldercard die dan door, door de dorp heen gaat? Of een... Uh... Ik denk dat het wel wat geciviliseerder is. Het zal misschien met rozen zijn, maar het, is, het zal niet een platte kar of een bolle kar worden. Okay. Nee, maar, dat, maar het zou een geweldig succes zijn voor de beide heren. Uh, coaches voor Hans Schmid en, uh, en Dick Suik, die hebben daar jaren aan gewerkt. Uh, ja, nu kunnen ze zomaar in de schoot vallen. Je weet het niet, je weet het niet. En, uh, we wachten het af. Ik, ik, uh, ik blijf het volgen in ieder geval. En helaas hebben we nou geen, geen uitzending meer. Nee. Bij uh, geen live uitzending meer volgens mij bij CFM. En dat betekent dus dat het uh, via de website van de Zandvoortse krant gevolgd kan worden. Hoe dat uh, zich ontwikkelt verder, Andor. Uh, Oké, okay, www.zandvoortsekrant.nl. Ja. Dat is de, de, de site en uh, daar staat uh, helemaal bovenaan de tussenstand. Tennisclub Zandvoort Leimolias. En die uh, ja, deed jij up. Toch! Ik zeg, dat, dat doe jij een update hè, elke keer. Dus... Ja, zodra ik iets weet, maar dat doe ik dan per set, dan uh, geef ik een update. En dat, uh, ja, er staat nu gewoon tussenstand 2-2 en de uitslagen van de dames en de heren die staan erop. Oké. Okay. Jo, bedankt voor vandaag. En uh, we spreken elkaar vast snel weer. Ongetwijfeld dan, hoor. Dankjewel. Een Fijne uitzending, een kwartiertje en uh, ja. tot de volgende keer. Oké. Okay. Hoi. hoi. We gaan verder met Ivan met Bijla. als ene laatste plaat vandaag in Zandvoort op Zondag. Nou, het zit weer op, dit programma. Morgen is, uh, ik zou zeggen, volgende week Zandbergen. Volgende week is uh, Rob Harms en Albert-Jan weer... in een uh, goed nieuwe editie van Zandvoort op Zondag. En uh, dit programma wordt herhaald uh, elke dinsdag tussen 8 en elf. En uh, zometeen tot aan 9 uur non-stop muziek. En dan hebben wij uh, Peaceful Radio met... Uh, ben Alveugen, hij heeft de aflevering 1084 van Peaceful Radio. Even kijken wat we allemaal daar hebben. Equilibrium, dus is een uh, nieuw album van Kerani. En we hebben Oti, dat is ook een nieuw album van Forrest Smithson. En uh, wat hebben we nog meer voor... Oh ja, Christina Brown komt ook langs met Souvenirs, ook een nieuw album. Hoe doet hij dat altijd, hè? vader Veugen... Tussen 9 en 11 vanavond en tussen 11 en 12 hebben wij het uh, laatste uur met Henny van Peterham. En als je nu luistert naar de, de herhaling van uh, dinsdag, dan hebben we zometeen Zandvoort uit Zandvoort. Met allemaal uh, Nederlandstalige geneuzel. Dus uh, dat allemaal bij ZFM vandaag en uh, aankomende dinsdag. Goed als laatste, Alfa Blondie met uh, Jeruzalem. Uh, ik wens je een hele fijne zondagavond. Dag. Yerushalayim. Baruch at ad Adana Baruch at ad Adana Baruch at ad Adana Baruch at Adana Shut Yeah, I'll you.